van 10 uur. Femke Wolthuis met het NOS-journaal. Islamitische staat dreigt twee Japanse gegijzelden te doden. als er niet voor vrijdag. 200 miljoen dollar losgeld wordt betaald. In een videoboodschap zegt IS dat Japan geld heeft bijgedragen. om IS te bestrijden. De spreker in de video draagt dezelfde kleding. en heeft hetzelfde Britse accent. als Jihadi John. De Britse IS-strijder die vorig jaar vier Westerse gijzelaars onthoofde. Het commissariaat voor de media is niet tevreden met de aanpassingen die de NOS heeft gedaan in de afspraken met Fox Sports. Het gaat onder meer om verwijzingen in de eredivisie samenvattingen naar Fox-uitzendingen. Het commissariaat vindt dat de NOS een platform biedt voor de betaalzender Fox. Volgens de NOS-directeur De Jong is het journalistieke vrijheid nooit in het geding geweest. De NOS heeft tot 18 maart de tijd om de afspraken aan te passen, anders volgt er een dwangsom. Zeven onderwijsorganisaties hebben forse kritiek op de kwaliteit van de rekentoets op de middelbare school. Volgens onder meer de VO-raad, de Algemene Onderwijsbond en CNV Onderwijs... dreigen leerlingen de dupe te worden van overhaaste regelgeving en slechte toetsen. Staatssecretaris Dekker wil de toets volgend schooljaar koppelen aan het diploma. Wie de toets niet haalt is bij voorbaat gezakt voor het eindexamen. De onderwijsorganisaties vinden dat onaanvaardbaar.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 Het weer op de meeste plaatsen is het bewolkt, droog en wordt het 2 of 3 graden. In de kustregio komt plaatselijk mist voor en ook een enkele winterse bui. En daar breekt af en toe de zon door en daar is het vanmiddag 3 tot 5 graden. Dit was het NOS. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. In de Randstad staat nog een korte file op de A27 Almere-Utrecht voor Utrecht-Noord, 2 kilometer. Tot zover de verkeersinfo.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 Vandaag, hè? Heerlijk, Heerlijk, zegt hij. Het regent weer. Ja, ik had uh, liever uh, dat zonnetje van gisteren hoor. Nou ja, gaat Ook toch wel een stuk al. lekkerder. Gaat er tenminste al het stof even liggen. En Yo, zo de, it's raining again. In ieder geval aan het begin van uur 3 van uh, Salzburg op zondag. Ja. En daarin de volgende onderwerpen. Het dier van de week krijgen wij om half 5. Uh, half 4, zegt half 5. Uh, het gedicht van de week. Een hele mooie. Albert-Jan heeft hem uh, gemaakt nog voor me. Erg uh, blij mee. Die uh, komt om uh, kwart voor vijf voorbij. Uh, ik heb nog een uh, paar leuke berichtjes uh, voor je klaarstaan. Voetbal natuurlijk. We zijn nog uh, druk bezig in de laatste paar minuten van de wedstrijd... Pai uh, Noord 20 en uh, Utrecht-Herenveen. En een hoop mooie muziek vanuit uh, Rob natuurlijk. Heb je nog uh, Formule 1 nieuws? Ook, oh ja, ook nog. Ja, he, hey. ja. ja ook nog Formule over 1 nieuws. Over onze eigen Max. Over, over Max inderdaad. En over uh, Irene ook nog wat. Nou gaan we allemaal horen in de Dat is niet Formule 1, hè? Formule 1 nee, met schaatsen. Dat, ja, dat heeft met schaatsen te maken. Ja, Oké, okay. voor jou. Ja, daar ben ik me van bewust dat het met schaatsen te, te maken, maken heeft. <laughs> Hier is Jim Crow terug naar de jaren 60 met de Bad Bad Leroy Brown. zou eigenlijk moeten kraken. Zo so oud is hij alweer. Door de, de single van Jim Croats en de bad bad Leroy Brown. Joy en de Red Tides bij CFM. En wel, het is 14 minuten over 4 uur geworden. Het derde laatste uur met daarin de drietal wedstrijden... van de Eredivisie die we nog in de gaten houden. Bijna ten einde. Feyenoord tegen FC Twente, daar staat het 3 tegen 1. En FC Utrecht tegen Heerenveen, 0 tegen 1. En is zo dadelijk om kwart voor vijf, Maurice. Het gedicht van de week... Kwart voor vijf. Ja, oh, je bedoelt ja, ja, Dat klopt ook. Ja, ja. inderdaad. Ja, maar dit voetbalwedstrijd is helemaal niet interessant. Kwart voor nee. vijf. Want die kunnen we maar een paar minuutjes meenemen. Maar het is in ieder geval Heracles Amelo. Tegen Excelsior. Tegen Excelsior, zo is ja. het. En het gedicht van de dag gooi je inderdaad om uh, kwart voor vijf. Kan je alvast wat verklappen over het gedicht? Nee. Nee? Albert Jan heeft hem geschreven. Oké. Okay. En hij is mooi? Ja, hij is heel mooi. Oké. Okay. Het, uh, het gaat over een hond, denk ik. Of over een partner, maar dat, dat... Uh. Of over een hond of over een partner, een van het twee. Nou, het ze dadelijk om kwart voor vijf? Hier is Nielsen. Ik steek mijn kop in het zand. Hey, hey. Hey, ik steek mijn kop in het zand. Hey, hey. Hey. Want als ik de hype moet geloven, dan staat de hele wereld morgen in brand. Maar ik probeer vandaag te voorkomen. Dat het me morgen niet misgeven kan Ik heb het met het donker gehad Nu kies ik voor een zon Should know better. Your dreams are never free. But tell me. Just fine. gonna Zondag bij CFM. Dit is heel van Joshua Keddyssen en Jesse. CFM, Race Radio, Pit Report. Pit Report. Ja, het is 7 minuten voor half 5 geworden bij Zalfdorp Zondag. Tijd voor het sportnieuws en we beginnen met Formule 1 nieuws. Ja, want de Russische Grand Prix is een uur eerder in 2015. Uh, de organisatie van de race in Rusland heeft bevestigd... dat er een uur eerder wordt gereden dan tijdens de eerste editie. Eerder lieten nog weten dat het bereid was om een uh, nachtrace te organiseren... maar daarmee is niet akkoord gegaan. In plaats, van, in plaats daarvan gaat om twee uur lokale tijd de rode licht uit. Afgelopen jaar startte de allereerste wedstrijd in Rusland om drie uur... dat is één uur Nederlandse tijd. En dit jaar begint de Grand Prix dus om twee uur. Dat laat de promotor Sergej voor weten. Ja, maar Russisch is heel goed nog steeds. Ja, ik hoor het. Uh, we krijgen één dag de kans de fascinerende Formule 1 race te zien... en dat er nu eerder dan vorig jaar refereert hij aan de datum van uh, 11 oktober. Want de aanleiding van het ongeluk van uh, Jules Bianchi in uh, Japan... raadde een via rapport aan de races 4 uur voor zonsondergang in het schema te zetten. Vreemd genoeg uh, liet de officials van de Australische Grand Prix weten... de starttijd om op uh, 5 uur lokale tijd te houden. Waardoor de coureurs weer uh, waarschijnlijk last gaan krijgen van de laag hangende zon. We gaan het meemaken. En uh, Maxi, onze Maxi, onze vriend... Wat is er met Max? Hij heeft de afgelopen vrijdag een bezoek gedaan aan de Torre Rosso fabriek in Faenza. Wist je dat al? Ja, ik heb er iets over gehoord. Wat heeft hij daar gedaan? Nou, de auto, nee. De auto bekeken. Nee, joh. Nee, dat nee dat niet eens. Hij heeft zijn stoeltje gepast. Oh, Oké, okay, ja, dat moet ook, okay, ja. Helemaal op maat gemaakt, die stoelen. Dus, ja, uh... absoluut. Voor zijn nieuwe str 10 uh, gaat ze race debuut, zoals iedereen weet, maken in de Formule 1 dit jaar. Uh, 17-jarige Nederland. had ook een uh, meeting met zijn race-ingenieur. Xavi Pujolar... Die eerder met onder andere Mark Weber, Alex uh, Woerts... Uh, uh, Alexander Woerts. Alexander Woerts, Alex Woods. Ja, wij zijn vrienden, we mogen Alex zeggen. En uh, Bruno Sinder, Ralf Zumach en Jean-Erik Verne heeft gemaakt. Verstappen rijdt op maandag 2 februari voor het allereerste met zijn STR10. Uh, Hockenheim, wist je dat alweer op de kalender? Zeg maar. Het circuit van Hockenheim staat komend seizoen op de kalender van de Formule 1. Dat heeft Bernie Ecclestone uh, verklapt. In het verleden wisten de Hockenheim en de Nuremberg Ring uh, elkaar af. Uh, als Duitse gastheer van de belangrijkste competitie voor autocoureurs. Maar het wordt weer uh, Hockenheim. De Nuremberg Ring kan uh, het niet worden, want daar is niemand. De Nuremberg ring werd onlangs overgenomen en heeft een nieuwe eigenaar. Uh, de Formule 1 seizoen, weet je wanneer het begint? Uh, maart, ja 15 maart uh, met de GP in Australië. Dus uh, ik ben benieuwd. Dat was het Formule Formu 1 nieuws. Maar, uh, we uh, hebben we nog uh, over, uh, over ja, Irene Wust. Ja, ja, ja, ja. Want uh, de oplettende kijker, luisteraar, die heeft gemerkt dat zij uh, niet mee heeft gedaan met de sprint in Groningen vandaag. Wat uh, uh, was er aan de hand? Ze was uh, vermoeid. Okay. ze wilde naar bed, ze, ze wilde naar de de wegwezen hier. Nee, in overleg met haar trainster Marianne Timmer... heeft ze besloten om niet mee te doen. Op Twitter bevestigd wordt het ook al dat ze niet fit is. Vandaag geen NK sprint voor mij, het lichaam is vermoeid. Nu even rustpak en voorbereiding op de rest van het seizoen. Helaas, alles woest op Twitter. Nou, ik denk een wijs besluit. Ik denk het ook wel. Hey, de wedstrijden die vanmiddag om half drie gestart zijn in de divisie, die zijn inmiddels ten einde, we hebben het over Feyenoord FC 2... En te, daar is het 3-1 geworden. En dan hebben we de wedstrijd FC Utrecht tegen SC Heerenveen. FC Utrecht heeft toch nog gescoord. Ja, en daar de... werd het uiteindelijk 1 tegen 2. Dat is wel leuk om te vertellen. Jans heeft gescoord daar met een penalty in de, met de strafschop in de 91 minuten. Oké, okay, nou, helemaal goed gedaan. Dus toch nog, uh, toch nog een doelpuntje. Geen puntje, maar wel een doelpuntje. Juist. Zo is het. Dus zo meteen het dier van de week. Uh, prachtige nummer ga even naar zfm Heel Ja mooi hè? Heerlijk. Zo, je gaat hem aan. Dankjewel. Mo Moet je horen. Joh. Nou, dit vind ik nou lekker de muziek. Is het ook? Ja. ja. Draai hem gewoon nog even door, toch? Ja, nee, uh, ik zit ja. voor. Ik kan wel uren naar luisteren. Lekker die. Uh... Maar ja, er wordt een soort vraag ingesteld, hè? Baby, I don't know? Maar ja, why I love you so. Ja, dat weet ik wel. Nee, wel. Ja, nee, nee, maar ik weet het wel van het dier van de week. Want uh, daar zijn we nu toe gekomen. Heb je die foto al gezien van het dier van de week? Moet je even kijken op de CFM-app. Mocht je hem nog niet hebben, download hem dan nu in de Play Store... of de App Store, hij is gratis verkrijgbaar. En dan kan je kijken naar het dier van de week. Ja, want het dier van de week uh, is Spike. En Spike is onwijs leuk. Ja, hij uh, is echt heel lief. Hij zit dan wel al een hele lange tijd in het uh, asiel. Helaas een echte langzitter, zoals het dan uh, zo mooi heet. In april namelijk alweer uh, twee jaar. Hij heeft in het uh, asiel veel hondenvriendinnen, maar met de reugen kan hij uh, wat minder goed vinden. Een paar dagen in de week heeft Spike gezelschap in zijn kennel van een uh, hondenvriendin, van een asielmedewerker. Zij ligt dan op zijn grote bed en hij in een klein mandje. Oh, Doeg, daar groeit wat. Ja, nou, ze eten dan uh, samen. Ja, en ze blijft soms zelfs uh, slapen. <lacht> dat vinden ze beiden heel erg gezellig, ja, dat begrijp ik wel. Nou, als je Spike eenmaal kent, kan je vrijwel alles met hem doen. Uh, tegen vreemden kan hij wat blafferig reageren. Uh, een huis uh, met kinderen is voor hem helaas niet geschikt. Hij houdt niet zo van drukte om zich heen. Een huis met een reu in huis kan ook niet. Echter met een teefje zou het uh, wel heel goed kunnen. Uh, Spike is dan wel een wat oudere jongen, want hij is alweer bijna negen. Een uh, oldtimer. Een oldtimer bijna. Maar hij vindt het uh, heerlijk om lekker te gaan wandelen in de duinen. Nou, vind je dat nou ook leuk? Uh, kom dan even snel langs uh, in het dierethuis. Kennemerland Op de Keesomstraat nummer 5 in Zandvoort Noord. Want Spike, wacht op u. Ja, Jij die thuis zit te luisteren. Nu, ga naar dier het dierethuis. Ja, wil je de foto's zien nogmaals? Kijk even op de CFM-app. Of de website van CFM. www.zfmsandvoort.rl Dat was hem dus. Spike het dier van de week. De disco van Jocelyn Brown, dat was uh, Somebody Else the Sky. Gevolgd door Hemo en Aarde, de singel van onze eigen Edcilia Rombly. Jawel, we zijn er nog in de studio aan de tolweg 10A. Ja, tot vijf uur, hè? Ja, nog uh, ruim twintig minuten. Twintig minuten. minuten, precies zelf. En jij gaat je voorbereiden op het uh, gedicht van de dag? Ja, maar voordat ik dat ga doen, uh, moet ik je toch even wat uh, nieuws vertellen... over een uh, hele uh, populaire game op het moment. En dat is? Minecraft, ken je dat? Ik heb er wel iets van gehoord, maar het, uh, ik ben niet zo'n zo gamer. Bouwgame Minecraft. Alleen WordFoutes. Ja, ik wou net zeggen. Ja. <laughs> voor de rest game ik niet. Wilt u nog uh, WordFoutes spelen tegen Rob? Dat kan. Meld hem dan aan. Rob ZFM is een uh, gebruiker. <laughs> uh, gaat graag de uitdaging met u aan. Nee, uh, Minecraft. Heel, is heel bekend. Uh, Microsoft is de uitgever ervan. En verstokte uh, fans kunnen eind februari uh, dat uh, onveilig gaan maken met uh, de Simpsons. Ja, de uitbreiding uh, van de Simpsons komt eraan in Minecraft, het blokkengame. Uh, kost 2 euro en bevat uh, spelersmodellen voor Homer, Marge, Bart, Lisa en Maggie. En nog eens 19 andere personages uit de beroemde tekenfilmserie. Voorlopig komen ze enkel uit voor de Xbox 360 en Xbox One versie van het spel. Al laat het, bedraaf, het bedrijf uh, weten dat ze na februari ook andere platforms uh, zullen uitkomen. Het is niet de eerste keer dat de wereld van Minecraft en de Simpsons uh, met elkaar in contact komen. Want uh, vorig jaar had uh, een aflevering van de show al een inleiding die helemaal in uh, Minecraft-stijl was gemaakt. Oké. Okay. Dus huiven van gamen, huiven van Minecraft. Huiven van de Simpsons. Nou, daar kan je geluk niet op eind februari. Een leuk spelletje dus. Ja, ik speel hem niet, maar het schijnt een leuk spel. Wil je Maurice toevoegen aan WordFood? Mo, zie je wel. Dat kan. M-O-Z-F-M. Of nog zetten, hè? Elf Mau's zitten. Ja, in ieder geval zit F was van nog twee. Dat is waar. Daar heb jij weer een punt. We gaan eens opmaken voor het gedicht. dicht. Ja, je altijd de winnaar, hè? Als je speelt. Ja, I'm the survivor. Here is he with the eye of the tiger. Was het net weer, hè? Hier, Jordan de Survivor, en the Eye of the Tiger. Het is kwart voor vijf geworden bij CFM Salvoort op zondag. Tijd voor het mooie gedicht van de dag. Hier is collega Morris Mulder. Even een straatje om. Een gedicht geschreven door albert Jan Vos. Savonds in de Oude Wijk. Kleine smalle straten.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 Ik vraag me af, terwijl ik naar hem fluit, wie laat wie nu uit? Gedicht van de dag bij CFM. Dankjewel, Maurice. Dankjewel, Albert Jan. Dankjewel, Albert Jan. En dankjewel Maurice. Graag gedaan. Een mooi gedicht van de dag. Jawel, hier is Shakatak en down on the street. Ja, zo dadelijk hè. Down on the street. Oké, okay. snap je wel. Ja, ik heb hem. Shakertak was enorm populair in de jaren 80. Beetje in mijn jeugd hè Maurice, weet je wel? Ik zeg niks. Jij zegt niks, oké, okay, dan is het goed. Dat is <laughs> dus met Down on the Street, onder, nummer, onder meer van hun was City Rhythm. Uh, je bent nou naar de paardjes aan het kijken, maar weet je nog wat over schaatsen? Toevallig? Um, nou ja, nee, niet zo 1, 2, 3, maar als je 3, 2, 1 uh, kan zeggen, dan uh, weet ik het wel voor je. 3, 2, 1. Oké, okay, dat is mooi. <laughs> nou, dan komt het aan. Nee. Uh, eerste sprinttitel, wil je dat weten misschien? Ja, is goed. Uh, hein Otterspeer heeft in Groningen voor het eerst de Nederlandse titel uh, de, de sprint veroverd. In de Zuid-Hollanders die al twee keer zilver en een keer brons vond. Bleef Michel Mulder en uh, Pim Schipper in uh, sportcentrum, uh, sportcentrum Kardingen voor. Leuk om te weten, toch? Rotte speer die zaterdag beide afstanden won... Uh, werd zondag op de tweede 500 meter door titelverdediger Mulder verslagen. Op de afsluitende 1 kilo kilometer was hij echter de wereldkampioen. Uh, weer de baas en boekte hij in 1, 10 en 14 honderdste zijn derde afstandszegen. Dus hoe is het met Mulder gegaan? Nou ja, wat minder goed. Ja, nou ja. Ah, <laughs> dat maakt niet uit. Ik de tweede geloof je, nou, dat staat er niet bij zo precies. Maar in ieder geval, uh, eind-autospeer eerste sprinttitel uh, te pakken voor hem. Nou, van harte gefeliciteerd. En dan gaan we weer naar de muziek uit uh, Maurice-jeugd. Ja. Hij of is nog steeds jeugdig. jeugdig. <laughs> Plaatje uit de daar waarschijnlijk, hè? Ja, correct. Ja, dat staat jeugd. er nog in. e plek. Je hoort op vrijdagmiddag weer tussen 3 en 5 bij Mo. Een feestje bouwen, hoor. Echt wel? Oh, nee, het is zondag. Pak niet uit. Dat is wat ik had to do, to get a drink of zondag, Ja, ja daar, daar was je, daar was je. inderdaad <laughs> in, uh, ook een feestje bouwen? hoor. Ja, volgens ja. Stevenson was dat uh, Sweet Soda Pop. Wat een leuke plaat blijft dat. Een heerlijke plaat is dat. Hey Maurice. Het is alweer het einde van dit programma. Nou, echt niet. Ja, echt wel Lang niet. Nee, jawel. Echt waar? Jawel, jawel. jawel. Ach, dat het zit er weer snel. op. Dankjewel voor je bijdrage vandaag. Ja, jij ja, bedankt uh, dat ik er uh, mocht zijn. Ja, ik graag gedaan. Mocht, uh, graag, graag, graag gedaan. En uh, volgende week dan is er weer een uh, Zandvoort op zondag. En dan weer met... Uh, die uh, Rooij Vos. Met uh, Appie, hè? Met Appie, Appie. Ja, Appie. Niet uh, Heijn? Nee, nee, Nee, nee, nee uh, Appie. Appie. Appie Vos. Appie Vos. Uh, volgende week weer. Dus en uh, nou we vergeet weer vrijdag niet te luisteren, Tussen drie en vijf naar de Euro Breakdown. Dan met krijg je weer 40 heetste hits van Europa te horen. En ik ben er zaterdag weer met uh, Zaltvoort op zaterdag. Hele fijne zondagavond. Als je niet naar buiten hoeft, ga niet naar buiten, want het is vies weer. Buiten ja, lekker op de bank zitten. Zo Geel is het. Beter. Of liggen. Maakt niet uit. Ik kijk ook meteen naar mijn bank toe. Ja, toch? Ja. Meteen uh, oogjes dicht en staafjes je toe. Oké. Okay. Marius, dankjewel. En tot een andere keer. Doei. Dag. Some things in life are bad. They can really make you made. Other things just make you swear and curse. When you're chewing on life's gristle. Da, grumble. Give a whistle.